Редактор Goedemiddag, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. In Italië is een Nederlandse jongen van 21 opgepakt... omdat hij zijn vader en een familievriend zou hebben doodgestoken. Dat gebeurde woensdag in een dorpje in het noorden van Italië. De jongen vluchtte vervolgens het bos in en is daar ook opgepakt... vertelt correspondent Angelo van Schaik. De militaire politie in Italië had de hulp ingeschakeld van jagers... die het gebied heel goed kennen. En op basis van hun aanwijzingen is de man uh, aangehouden. Gisterochtend werd hij ook al gezien... Maar toen kon hij nog ontkomen. De jongen zou psychische problemen hebben. Bij een vrouwengevangenis in Limburg is voor de derde keer dit jaar iemand weg. vanwege een relatie met een gevangene. In februari en juli gebeurde dat ook al. Twee mannelijke medewerkers moesten weg. omdat ze een relatie hadden met een vrouwelijke gevangene. En dit keer gaat het om een vrouwelijke medewerker van de gevangenis. Nadat duidelijk werd dat zij had aangepapt met een gevangene. heeft ze zelf haar contract ingeleverd. Nederland mag F-16's gaan leveren aan Oekraïne. Die Straaljagers worden gemaakt in Amerika en dat land moest toestemming geven en dat is nu gebeurd. Nederland stuurt toestellen die kant op zodra de eerste groep Oekraïnse piloten zijn F-16 training heeft afgerond. Boze boeren in Brussel. Net als hier dreigen stikstofregels het boeren in België lastig te maken. Daarom voeren ze actie. Correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Is het al een beetje druk daar? Het is de bedoeling dat er meer dan duizend boeren komen vanmiddag. En vanuit allerlei plekken in Vlaanderen zijn inmiddels honderden tractoren onderweg. Die verzamelen zich zometeen of hebben zich verzameld op een plek waar de actie zelf zal zijn. En die is inderdaad gericht tegen het Vlaamse stikstofbeleid. Waarvan de boeren zeggen dat er net als in Nederland veel te veel onzeker is om nog in de toekomst te kunnen boeren. Het weer, langzaam wordt het minder bewolkt, later laat de zon zich zien. Dan wordt het ook warmer, 24 tot 26 graden. En in het zuiden kan het 28 graden worden. Morgen ongeveer hetzelfde, maar dan met wat regen tussendoor. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is zij van de hart van de ANWB. Op de A7 verhoor een Heerenveen tussen wieringen -Werf en Breesland-Dijk... 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. Vanuit Friesland eh, op de afsluitdijk 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hapige gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de louis david 1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 Naar strand, het spaarne strand voorbij. Het spaarne stroomt, Het spaarne strand voorbij. van de, Ja. Bovenkant van... Ja? Ja, dat gaat maar door. Bovenkant van de chier. Maar ik was Fräulein Stoppelman. De, de, de, de eigenaar was een dame met een kind van zes jaar. En ik ging zonder met ski's, zonder stokken, de, die, naar school. De berg op en de berg af. Was ik jaloers op ik mocht niet skiën. mocht wel skiën. We naar de, waren twee weken altijd in Davos. Bij de, bij de coach. Die uh -huh. letten op ons als een... Uh, Hulk. En De eerste dag dat we er waren, werden we smiddags in zijn hotel, Hij in uh, een groot hotel. Ik zie hem nog zo op die trap staan. En wij zaten op de grond voor de trap. Allemaal jonge mensen van dezelfde leeftijd ongeveer. Meisjes en jongens. Ik zei, jongens, jullie kunnen gaan skiën. Jullie mogen skiën. Maar als je een been breekt, heb je het hele jaar voor niks getraind. Ah. Nou, en Liddy was dus uh, sense. Sensible. Ja. Die ging niet skiën. Na nee. de hand, toen ik uh, na mijn echtscheiding had ik een leuke relatie. En we gingen elk jaar twee weken <kliek> met uh, Engelse kennis van mij. naar, uh, naar, naar, naar, naar Lense Heide. En toen uh, ben ik toch uh, ben ik gaan langlaufen. Ik heb langlaufen les okay. genomen. Het was heel erg leuk. En maar moest ik wel Duits praten, we ski les Nee, durfde niet. Ik nee? Durfde ik niet. Nee, okay. ik durfde niet. Ik denk, ik ben gaan langlopen. Want ik wou niet een been breken. Nee. <laughs> ik was, ja, dat, ja, toen ik jong was, was ik nergens bang voor. Maar uh, daarna wel. Ja. Want, uh, ja. dan was ik alweer een beetje te, dan was ik, uh, was ik te oud voor. Was ik al in de vijftig? Ja. Ging ik dat proberen? En dan langlopen was ook was een hartstikke goede coach. Ik, moest, ik zat in een groep met allemaal Duitsers die vonden dat ik verschrikkelijk goed Duits sprak. Maar het was voor mij echt uh, moeite. Ik spreek Duits, ik heb nooit ja. geleerd. Ik heb het uh, in Duitsland geleerd, geleerd toen ja. ik die karmis. En uh, ik heb mezelf met een boek Duits leren lezen. Elke dag een zin. <laughs> en je weet, ik ja. ja. geef je te raaien welk boek ik genomen had. <laughs> ik wist niet dat het in colloquial taal was, de blechtrommel. Het is de helemaal in, niet in Duits geschreven. Maar ik begon met uh, elke dag een zin. Ja. Elke dag een zin, dat werd de drie zinnen. Niet opzoeken wat het betekende. Het werd een halve bladzij, het werd een hele bladzij. Zo heb ik het hele boek leren lezen, mezelf leren lezen. Nappel. Zonder ja. ooit ja. een woord op te zoeken. Op de duur vind je de, uh, de draad van het verhaal ja. hartstikke goed. Maar met Frans, ik heb veel langer Frans gehad. Frans is een moeilijke taal. vind je ja. voor mij moeilijk. Ja, ja ik ja. lees het liefst Engels. Ik heb nou zo'n dik Engels boek. <laughs> maar je Drie eerste man was één. ook Engels? Wat? Je eerste man was ook Engels? Ja, hij was Brits. Oké. Okay. Ja, Engels. Ja, en waar was, je maar hij was van Russische ouders. Joods. Oké. Okay. Mijn vader was Joods. Ik word altijd, uh, werd altijd verliefd op een uh, Ja, ik word je verliefd op een Joodse. Mijn man was, was een hele foute man. Laten we daar maar niet over Ach, praten. Nee. <laughs> maar ja. ik heb wel veel geleerd. Ik heb alles geleerd. Ik kon niks. Ik kon niet huishouden. Ik kon niet koken. Ik kon, niet, uh, ik kon echt helemaal niks. Ah. En dus heb je bij hem helemaal geleerd? Heb ik, ja, heb ik aan hem te danken. Ah, ah, echt wel. Ja. ja, eerlijk. Koken. Ik heb altijd uh, vrienden gehad die goed konden koken. Maar je hebt wel eens verteld ja, tijdens de schaatsen kom je eigenlijk niet buiten was je heel... Uh beetje afgeschermd eigenlijk, hè? Heel erg. He ik twee... ben heel erg geïsoleerd. Zoals bijvoorbeeld Sjoutje Dijkstra en Joan Hanepal... zijn altijd goede vriendinnen geweest. Ja. Ze werden... ik, ik mocht geen vriendinnen... Mijn moeder zei oh, die is jaloers op je. Heel stom. Oh, heel stom. Ja, okay. ik, ja. ik ben heel erg geïsoleerd door mijn ouders. Dus ook geen vriendjes en zo? Wat? Geen vriendjes en zo. Nee, oh, kom nee? je erbij. <laughs> maar was ik ook helemaal niet aan toe. Nee? Nee, al mijn energie ging in schaatsen. Moet je horen, zeven uur per dag. Toen zat ik op het gymnasium, toen ik vijftien, was stond om zes uur op. Om zeven uur naar de ijsbaan tot uh, kwart over acht. Ja. Kwart voor negen naar het gymnasium, tot half één. Kwart voor twee terug naar school. Uh, oh, ja. Tot half vijf. Naar de Apollo Hall, ja. schaatsen acht, tot uh, acht uur. Ja. Naar huis, eten. En studeerde tot twaalf uur. Dus je We kregen ook... heel veel uh, uh, huiswerk. Maar je hebt gymnasium gedaan? Niet helemaal. Oh, ik, zal... <laughs> ik heb twee jaar gymnasium ja? gedaan. En één jaar, uh, want je moest tot je 15e op school blijven. En oh. één jaar, naar de meisjes-hbs, ja? heb ik mijn moeder gesmeekt me eraf te halen. Want die meiden die... Ze praten alleen maar over jongens enzovoort. En ik had daar helemaal niks mee. Nog Ik ben een ja. laadbloeier. Een <laughs> laadlaadbloeier. <laughs> ja. ja. Maar goed, die eerste man was niks. Ja. Die was niks. Dus ging je op zoek naar de tweede? Heb ik acht jaar mee getrouwd geweest. Acht jaar? Nou, nou drie verstandig. jaar te veel. Drie jaar te veel. Met vijf jaar wou ik weg. Maar met acht jaar wou, wou ze met Tresse en mij. Maar daar had ik geen zin in. Ben ik ben gewoon weggegaan. Oh, ja, Gewoon dat weggegaan. Was, ja. ik, had, ik had het niet. Echt gek. Doen we niet. En dat, ja. Ja, dat was eigenlijk je tweede leven. En toen dan komen we bij je derde leven alweer. Hè? Toen ik dertig was, ja. ging ik dus scheiden. En ja. toen begon mijn uh, tweede leven. Derde leven. Ja. Derde leven. <laughs> Een beter leven. Beter leven. Ik, toen, toen ik scheide, toen dacht ik, nou zeg ik nooit meer. Nou, doe ik, nou ga ik alleen doen waar ik zin in heb. Ik zeg nooit meer ja papa, nee papa. Yes check, no check. Het was mijn man. Ja. En ik ben gaan reizen. Oh, in God. de auto. Okay. Ja. ja, door heel Europa. In mijn eentje. Maar aan het eind had ik uh, altijd vrienden. Ja, ik ben ja. heel vaak ah. naar Hongarije geweest. Ik was uh, uh, ja, verliefd op een Hongaar in Londen. <laughs> en ja de oorlog zat in mijn, in mijn bloed. en ja. Ik heb daar... Die jongen, die, die, die was de perfecte man voor mij. Maar ja, dat was heel naar. Ik heb hem naar Hongarije terug laten gaan. Dat was in de zestige jaren. Ja. En ja, toen mocht hij niet meer eruit. Ah, oké, okay, ja. ja. En toen ben ik drie maanden heb ik in Hongarije naartoe gegaan. Van september tot uh, eind september ben ik met de auto naar Boedapest gegaan. <laughs> met de auto. Ah. En, dat en dan heb ja. ik de beste ooit meegemaakt. Ja. Want hij had een oudere zuster... en nog een broer. En het was ongelooflijk. En zijn vader was een grote man... die heel goed Engels sprak. Die mocht wel Hongarije uit. Hij was... Uh, um, expert strafrecht. Dus hij werd gevraagd... om overal uh, leksjes te ja, geven. Tuurlijk, ja, natuurlijk. Hij ja. heeft ook een keer in Londen... bij me gewoond. Toen uh, mocht hij ook eruit... En uh, ja, het uh, was geweldig, was gewoon geweldig. Want ja, enig kind ik, ja. is ja. nooit leuk. Nee, nee, nee, niet. Het is dat ik extrovert ja. ben, anders dan verpieten uh, ja. je. Ja. Ja. Ik, ik, ik ben mijn vader. <laughs> ja. Mijn moeder was introvert, mijn vader was heel erg extrovert. Ik ben net mijn vader. Mijn Vader veel praten en zo. Ja, die had een stoffenwinkel in Amsterdam, zei je? Hè? Wat? Die had een stoffenwinkel in Amsterdam. Stoffenwinkel in Amsterdam, ja. In de Janeventse straat. Dat ja, ja. okay. was een begrip. Hij kon heel goed inkopen. Hij kocht goed en goedkoop in. Over de brug. In de Janeventse was een Duitser. En die had veel duurdere stoffen. En mijn vaders broer zat in de... Op de... Hoe heet het? Hoe heet die straat? Een paar straten verder. Ja. En die had, die, die had wel zes winkels. Oh. Mijn vader kon niet delegeren. Okay. En dat wist hij. Ja. En goed verdiend met zijn enig zaakje. Ja. ja. En ja, mijn moeder die had, was veel vooruitziende, die wou eigenlijk na de oorlog, waar mijn vader weer op de markt staan. Ja. Mijn moeder niet, die zorgde dat ze een winkel kreeg. Mijn ja. moeder deed dat. Ja. Oké. Okay. ja. En uh, ja, mijn moeder wou eigenlijk helemaal geen winkel, die wou grazier zijn. Mijn moeder oh, had grote ideeën. Grote ja. ideeën. Ja, maar dat wou mijn vader niet. Die put his foot down. Goed, weer even wat muziek Ja my soul said cry girl when I saw you and that girl Daar zijn we weer. Oké. Okay. De hondjes gingen elkaar weer te lijf. Ja. En Charlie ziet dat al spelen. En, en Charlie, is, Charlie zich is, die zich bedrijft. Die denkt van. Ah, ja. Grote enge blauw monster. Maar ja, het is Goliath het is, het is, het is met David. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Charlie denkt. Ah, gezellig. Ja. Nou, vertel nog eens een mooi verhaal, uh, uh, Lili, oh? uit je mooie, rijke historie. Hè? Ja. Een leuk verhaal. Oh, absoluut. Maar vertel nog eens een mooi verhaal. Van, van mijn leven? Ja? Ja? ja. Nou, bijvoorbeeld, op een gegeven moment ging ik uh, elk jaar een maand uh, naar Griekenland. Oh. Feest vieren. Oh. <laughs> Kijk. Want nou, ik had heel veel vrienden daar, omdat in Engeland had ik die Griekse moeder tussen aanhalingstaken. Dus als je één Griek kent... Leer je een hele hoop Griek kennen. Ja. Oh ja. Toen ik in Engeland woonde. Okay, Bij yeah. haar heb ik uh, twee jaar in de, in de keuken zitten huilen... vlak voordat ik ging scheiden. Ze dus ah. had ontzettend gesteund. Ah, Oké, okay, ja. Ja. ja. Ja. En, uh, ja. Maar dan zat je dus een uh, maand in Griekenland... en dan uh, alleen maar feesten. Ja, alleen maar eten, Lekker eten en, uh, en dansen. En, uh, <laughs> ja. Ik ging meestal met de auto. Ik ging altijd met de auto... ...deed ik vijf dagen over. Ja, dus okay. ik, ik reed twee uur en dan ging ik een half uur rusten... ...en dan twee uur rijden en dan ging ik weer een half, half oh. uur rusten. Ja. Ja. En uh, altijd eten bij me en, uh, en, en, en, ah. uh, en, en drinken. Ja, en ik ging altijd naar Ekina, het eiland. Daar ja. kreeg ik van een van mijn vrienden, die had een klein huisje daar. Hm, heerlijk bleef ik een maand uh, logeren daar. Ja, geweldig. Zandag. ja. Heerlijk. Heel Zwemmen en, en zonnebaden en lekker eten. Ja, ja, een heel zelfstandige vrouw dan, hè? Ja, In je, je autootje altijd, helemaal ja. door Europa. Ik deed alleen maar wat ik zin in had. <laughs> <laughs> ja, ja. Maar toen ben je wel weer getrouwd. Nee, niet getrouwd. Ik ben nee? nooit meer getrouwd. Nee? Ik heb wel tien jaar met een Amerikaan samengewoond in de tachtige jaren. Lieve man. Maar ja hem toch de deur uitgegooid, omdat hij uh, deed alles dwangmatig. Hij had hij, hij, hij dwangmatig en hij gokte. Hij kwam naar Nederland en hij kocht meteen een, uh, in, uh, in, een paard, een, een, een draver. Ja. Want het was zo goedkoop in vergelijking met Amerika. Amerika ja. En hij uh, verdiende zijn geld in Nederland. Uh, en in, oh, eigenlijk, hij verkocht foto's. Okay. Aan yeah. magazines. Yeah. Door de hele wereld. Hij nou, reisde heel veel. Yeah. En dat ging goed. Als hij in Nederland was, dan kwam hij bij mij logeren. Het ging goed dat hij... Dat hij retired. Toen liep okay. het fout. <laughs> Toen, uh... en lang bij ja, ze moesten niet... Uh, nee. nee. Ja, het was... Uh, ja, hij, hij, hij, hij verdiende vreselijk veel geld. Maar... Uh, op een gegeven moment... Uh, dat dat... Uh, Um, firma waar hij, voor, waar hij die foto's dus voor. Ja. De, de foto's verkocht voor hem. die gaf hem heel veel geld. En op, om af te kopen. Oh, natuurlijk. En binnen, een, uh, binnen twee jaar was het geld op. Hij vergokte alles op de renbaan. op Duindicht. en, uh, ja. en, en oh, ja, overal in Amerika. De Red Mile heb je daar. daar ben ik ja. ook geweest. Ja. Dat, is race, dat is flat racing. Ja. In Californië, het heette Redmaal. Red ja. ja. Dat ik dat herinner, ongelooflijk. Ja, er gebeuren ook heel veel ongelukken bij elkaar. Ja, maar het knoert en knoert. Het was, Maar het was toen heel gezellig met hem, want we gingen naar Duin dicht. Uh, ook in Alkmaar had je een race, dinges, En Hij kocht meteen dat paard. Uh, uh, um, hoe heette het? Elisabeth. Uh, um, ja, ergens in het midden van, uh, van, uh, van uh, Nederland. Nee, zou ik niet weten. Ja. Nee. In Nederland werd het gefokt. Maar toen heb je. Buitenzorg. El, uh, Elisabeth uh, Elisa Buitenzorg. Okay. Buitenzorg was een fokker. Huh? Maar ja. het paard helaas kon niet goed racen, want het was te groot voor. voor, uh, voor uh, hoe heet het? Sulky racing. Ik heb één keer op een sulky gezeten. Doodeng. <laughs> Doodeng. Want ja. je bent, maar het niks om jou vast te houden. Ja. Maar het was wel leuk om naartoe te gaan. Ja, ja, ja. Maar toen heb je hem de deur uitgezet. Toch, ja. Uiteindelijk, ja. Ja. ja. ja. ja. Hij, uh, in, uh, ja. Ja, het ging niet. Uh, als het niet goed gaat, dan nee, moet je er een eind doen, ja. achter. En wanneer ben je eigenlijk in Zandvoort gekomen? Uh, mijn ouders zijn hier in. Uh, 56 komen wonen vanuit Amsterdam. Je ouders hier in Zandvoort. Oh, oké. Okay. Uit 1956, van uh, amsterdam Oudwest. west Ja. En uh, ons huis was een van de eerste die in Zuid gebouwd was. Er was allemaal oh. nog zandgrond om omheen. Ja. En ik ben in mei zijn, ben ik hier komen wonen. Uh, ik. Uh, in, in 56, ja. In augustus trouwde ik. Maar ik ging al. Uh, in mei ben ik, zes februari ben ik komen wonen en in. Uh, ja. In, in mei, in, in, in, uh, in, in april had ik mijn mannen ontmoet en in augustus trouwde ik. Ja, had maar je ik... een tijd naar uh, Londen gegaan hè, eigenlijk? Ja, ja. Niet en later de je in weer ik in Londen. Terug. Ja, ja. Huh? ja, En later ben je terug naar Zandvoort gegaan? Ja, toch terug naar Nederland gekomen? Ja? Naar Amsterdam, ja. In de 70e jaren. En uh, ik zei tegen mijn vader. Nee, in 60e jaren ben ik een jaar hier geweest. Om te zien of ik het prettig vond. Maar ja, ik, ging, ik woonde dus toen bij mijn ouders in Zandvoort. Mm -hmm. Ja, een vriendin van mij die woonde tegenover ons. We gingen elke dag stappen. En vrijdags en maandag. Maandag was uh, beursdag. En, en dan gingen we naar de Sherry Boudega. Het was zo gezellig, om vijf uur. Ja, daar zat dus mijn tong ook altijd. Oh, wat was dat gezellig. Wat een begrip was dat. Ja, ja, ja. ja. dan, uh, uh, weet Boudega. het, uh, het restaurant daarnaast gingen we eten. Ja. Ja. Ja. Ja, de, mijn familie zat daar ook veel. Ja. <laughs> het was zo, het was heerlijk. Amsterdam ja. was heerlijk. Het ja. was veilig. Ja, zo, uh, absoluut. Ja, is het nu anders dan, Amsterdam? Wat? Is Amsterdam nu anders? Ja, heel yeah. anders. Het is hetzelfde. Londen is heel anders. Als, ik, uh, als je die film Notting Hill Gate kent. Notting Hill Gate. Ja, yeah, een film? Ja, yeah, yeah, no. Als ik die yeah. zie heb ik Heimweh. Want yeah. Ik ken Notting Hill Gate zoals so dat daar is. Mijn schoonouders woonden daar. Ja. Yeah, en ik okay. woonde in Hampstead. Ja. Yeah. Huh. En ik ging daar vaak naartoe. Oh, wat zo so <laughs> leuk. Ja. Yeah. Nou, nog even memoreren. Even in mijn ex ja. gingen we s'nachts de horst op met een, een stel mensen van ons. Ja. Bij Notting Hill kwamen net tien, negen mensen binnen. Ja. En dat mag je niet zeggen natuurlijk, maar ik kan er niks aan doen. Uh, en uh, toen, we, ja, dat was om twee uur s'nachts, waren we in een café in de Westend... En er werd geschoten, dus wij, wij schoten het café uit. We <laughs> wisten niet hoe dus snel we nee. weg moesten komen. Er werd geschoten, ja. Oh, ja, maar het waren goede tijden. Leuke, <laughs> ja. Ik had zo'n leuke groep kennissen, heel internationaal: Grieken, Hongaren, uh, uh, Turken, ja, alles. En hier, huh? ja, hier uh, is dat allemaal. In Amsterdam had ik ook een leuke groep vrienden. Maar iedereen valt weg bij als je oud wordt. Ja. Het is zo stom. Ze gaan ja. allemaal dood. Ja. ja, dat is heel vervelend. Moest je niet mogen. Nee, nee, nee. Dat zo. Okay. Waar, uh, waar heb je het lekkerst gewoond? In al je... Ja, nou, ik woonde heerlijk in Londen. Ja? Ja, echt. Ook toen ik getrouwd was. Ik had een heerlijk huis. Ik was, uh, uh, het, was het, huis het was een heel groot huis. Het was een, een, een, een villa eigenlijk. In uh, Noord-Londen. In, uh, in Hampstead. Uh -huh. En het was op een... Uh, weggebouwd, die loopt schuin omhoog. Want Hemset loopt omhoog. Ja. Mm -hmm. En uh, uh, het was een hoekhuis. En uh, het was de benedenverdieping, maar er zat ook nog een basement onder. En in de basement onder in Australië. Ik moest, had dus een stenen trap eerst, dan kwam er een hal. En dan, dat deed je, ik deed de deur, maar dan kwam er een hal. Dan ging er een trap omhoog. Naar de eerste en de tweede verdieping. En ik had dus die uh, begane grond. Oké. Okay. Uh, het was twee hele grote kamers van vijf meter per kant. En uh, een keuken aan de achterkant. En de badkamer zat onder de trap. En bij de keuken, uh, daar, daar was een uitbouw gemaakt. Bij die, uh, en daar had ik dus een heel groot balkon. En daar oh, zaten okay. soms eekhoorntjes op. O? Oh. Ja, dat was heel leuk. Oké. Okay. Ja. Bruine eekhoortjes. Geen grijze. Wij hebben nu nog alleen maar grijze, helaas. Ja, nou, we hebben die rode nog, hè? Nou, dit is minder hoor. Ja? Meer grijze. Oké, okay, en ik ben pas geleden ben ik, veel ik bedoel zo rode. die bruine, bedoel ik rode, ja. ja. Ja. Maar goed, Londen. Londen, daar heb ik heerlijk gewoond. Ja. Ja, en op, ik weet niet waarom. Op een gegeven moment ben ik toch weer teruggekomen naar Nederland. Ja. Pecunairwijs was het beter voor me. Qua geld. Ja? geld. ja. Oh. ja. ja. ja. Ik, kreeg, ik, ik kreeg een kleine um, um, AOW uit Londen. Ja. Want dat had mijn man wel, toch nog wel goed gedaan. Omdat oh, ik ja, getrouwd ja. was geweest. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Het is niet zoveel, maar alle beetjes helpen. Tuurlijk. En ja, de, het, het, het, de bijstand was beter hier. Oh. Ja. En ik kreeg ook meteen een baan hier. Oh, dat, ja, In dat Londen ik, was ja. ik uh, teleco-hostess. Dat was ook een leuk. Ook, ik ben heel een uh, paar jaar hostess geweest. <laughs> bij Conference Services. Okay. Het was een hele bijzondere firma. Het was een soort uitzendbureau. Maar het was opgezet door een vrouw. En alleen maar vrouwen werden aangenomen. Oké. Okay. Okay. En uh, nou ja, ik, het was gedurende de tijd van de EEG... Ja. Dus uh, ze hadden altijd Nederlands en Duits nodig. En de, de Engelsen in die tijd spraken geen Duits. Nee. Dus ik nee. had uh, vijf dagen werk. Oh. Ik werd uitgezonden soms naar uh, uh, hele grote, uh, um, hoe noem je dat? Conferenties. Ja. Conferenties. Nou, ja, ja, ja. En dan moest hij achter de balie staan. Ja. En je moest Londen goed kennen. Yeah. want je moest uh, en je moest van de ene taal in de andere kunnen springen en ja. dat, dat kan ik ik kan van ja. Engels, naar Frans naar Duits dat maakt niks uit en ik moest Londen, en kreeg ik kreeg bijvoorbeeld dat was het uh, de, een, uh, een congres van, van van Europese communities European communities ja. 2000 uh, leden Zo, ja. en er kwam een klein mannetje uit Winterswijk uh, aan mijn tafel ja. en zijn bril was stuk nou, binnen het uur had ik die bril mee, ergens ja. bij een winkel weten te maken. Dat soort dingen. Ja, ja. ja. ja. Graaf. Ja, nou, een hele leuke baan. Ja. Het was vijf dagen in de week werken en dan soms een week niet. En dan weer vijf dagen en verdiende oh. vijf pond per dag. 25 pond per week. Ja, 250 ja. euro. 250 ja. gulden. Ja. Ja. Nou, vier keer gewerkt, duizend gulden, ging ik naar Griekenland. Ja, met de Volkswagen. De benzine kostte haast niks. Nee. En in Griekenland zelf hoefde ik ook nooit te betalen. Een mooie meid met lang rood haar. Oh. Ja. Wat, wat heeft je doen beslissen om weer naar Nederland? Naar je bu het, het, buiten het geld. Ja. Want wat voor werk ging je hier doen? Eh... Uh. Waarom kwam ik hier terug? Ik heb het eerste jaar geprobeerd, dat lukte niet. Toen ben ik weer teruggegaan naar Nederland, naar de Engeland. Uh, geen flauw idee eigenlijk. Nee. Nee. Uh, ik had misplaatst idee dat mijn ouders me nodig hadden. Oké. Okay. En dat was niet zo. Nee. Ik heb niet goed. Uh, nee. Ik heb toen een paar verkeerde beslissingen genomen. Ik kreeg dus toen ik in Nederland kwam, ik weet het niet waarom ik uh, naar Nederland. Het is gewoon een beslissing. Heel raar okay. eigenlijk. Ja. Ik ging, kwam wel vaak in Nederland dus. Nou, toen kreeg ik een baan uh, uh, bij het uh, uh, engels Brits consulaat. Uh -huh. En dan werd ik maar twee jaar aangenomen. Iedereen die lokaal geëngageerd werd, na twee jaar ge, uh, kreeg je. En weer je ontslag, mm -hmm. ja. Ja. Kreeg je ontslag, ja. kreeg ontslag. We kregen ontslag. Want anders, als ze je langer aannamen, moesten ze, je, als ze je dan van je af wilden, een tantiem betalen. Ja, ja, ja, klopt. Maar ja. ik werd dus in februari ontslagen, in de 70e 70 jaren. En in uh, um, april vroegen ze of ik voor de zomer weer terug wou komen. Want ze oh, hadden ja. een consular officers voor de balie nodig. Ja, dat ja. heb ik dus ja. twee een paar jaar gedaan. Okay. Het was heel leuk werk ja. ook. Vond ik heel ah. leuk. Ja. Ja, en toen kwam ik in een gat te vallen. Ja. Uh, had ik geen werk. En ga je in de bijstand enzovoort. En ik was... Uh, ik, ging dus, ik, ik, ik las dus dat ik uh, bijgeschoold kon, uh, nee, kon worden. Nee, omgeschoold kon worden. En ik kwam dus op het arbeidsbureau en bouwde. Ik wou juwelier worden. Dat leek me wel leuk. Ja, ja. Heren, ja. Leek me wel leuk. Ja. Ja. Toen zei het meisje, 18-jarige, griet achter de toom. Oh, mevrouw Stoppelman. U met uw kwalificaties. Ik had middenstand in het gymnasium. U, nee. U hoeft, u hoeft niet bijgeschoold te worden. Ja. Toen ben ik naar de, naar, naar, naar, naar de volksuniversiteit gegaan. En ben ik. <laughs> Ik gaan potten bakken. Een paar jaar. Oké. Okay. <laughs> ik gaan potten bakken. Maar toen met het potten bakken, dat vond ik erg leuk. Want het is heerlijk om te doen. Ah. Allerlei soorten. Niet alleen op de schijf was ik niet goed, daar ben ik onrustig voor. Maar ik maakte duimpotten en dat is zo leuk om te doen. <laughs> duimpotten? Duimpotten. Heb je een bal klei in je handen? Ja. Gewoon. Je maakt een bal klei. Zo. Je steekt je duim erin. Ja. En wil je hem dus uh, nauw maken, doe je eerst de bovenkant, maak je zo uit. En dan druk je de onderkant uit, dan krijg je zo een vorm. Oh ja, ja. En wil je een wijje pot maken, dan druk je eerst de onderkant uit. En dan druk je de buitenkant, de bovenkant uit en dan krijg je zo een vorm. Oké. Okay. Het is dus heel leuk om te doen. Uh, ja, een soort... En toen kon ik mijn potten niet decoreren. En toen, ben ik, toen was er ook op de Volksuniversiteit een Chinees die uh, Chinese les gaf en Chinese Watering Painting gaf. Oké. Okay. Chinees water. Ja, ja, ja. Dat is zo'n mooie, mooie Techniek, ja. beroep. Ja. Want je vult je penseel van wat, wit, van water naar zwart. Moest je onze eigen verf uh, maken. En met één penseelstreek zeg je alles. Ah. Het is geweldig. Het was zo leuk om te doen. Maar ja, ik kocht dus in Londen meteen een boek met Chinese gedichten en de Engelse vertaling daarvan. Ik heb die één he muur, daar hangt al mijn uh, Chinese Watering-painting. Okay. Maar ik <laughs> wou dus weten wat ik schilderde en wat ik. Ja, uh, ja. En uh, <coughs> ik, uh, ja, dat was heel interessant. Ja. Ik heb één muur dus dat ik dat allemaal gedaan heb. En toen ging die Chinese. Die ging uh, zelf schilderen. En toen hield hij op met lesgeven. Toen, ja. Ik ben ook op... Uh, nou, de de pervolgingse heb ik twee cursussen... Chinese taal gedaan. Want ik, ik kon zelfs goed genoeg Chinees lezen... om woorden in, in het uh, woordenboek op te zoeken. Ah. En ik kon het ook lezen. Ja. Maar uh, ja, nou is het allemaal weg. Zo'n moeilijke taal. Echt heel moeilijke taal. Ja, ja. Ja, absoluut. Het was geweldig om te doen. Want met die Chinese wateringpainting, hij uh, gaf je, je moest recht zitten, met voeten plat op de grond. En je houdt het penseel. Ik wil een potlood hebben. Een potlood. Uh, ik heb... Hier is een potlood. Ja. K kijk, om te schilderen, je houdt je potlood zo vast. Ja. Zo. Zo schilder je. En Chinezen schilderen ook zo uit de, uit de losse hand. Ja, ja. Ja, heel, heel mooi. En, en het is heel rustgevend. Ja. Ah. Dus uh, ja, echt geweldig. Ik doe het al lang niet meer, nee. hoor. Maar ik heb wel mijn schilderingen hangen allemaal aan de muur. Ben je wel creatief? Ja, ik ben creatief. Ja. Absoluut, ja. Ja, Ik was, was dus mijn schilder, maar, maar toen ging die Chinees zelf schilderen. En toen hield hij ermee op. Toen ben ik er ook mee opgehouden. Ja, ja. Niks aan te doen. Het zijn allemaal ja. fases ja, wat toch? ik gedaan heb. Ja. Ja. Ja. En moest je weer wennen in Nederland, toen je hier in Nederland aankwam? Ja, natuurlijk. Ja, ik werkte dus op het Brits consulaat kreeg ja. ik een baan. Maar het, het verschil tussen Nederlanders en Engelsen. Ik kan beter met Engelsen dan met Nederlanders. Wat Ook. is het verschil? Waar waren Engelsen accepteerden mij. Uh, zoals ik was. Uh, Nederlanders. Uh, die, uh, ja. Ik ben half Joods, dus ik ben bruisend. I, uh, met Joodse mensen heb ik nooit last. Kan ik gillen, kwaad, uh, tegen schreeuwen. Maar dat kun je niet tegen een Nederlander. Nee, doe maar gewoon een beetje, Doe je al gek <laughs> ja, genoeg. Precies, doe je gewoon en doe je al gek genoeg. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Precies. Ja. Die mentaliteit. <laughs> ja. Ja. Uh, ik nou, weet nog dat het is really. Ik heb een mooie quote. Kijken of ik het me kan herinneren. Um, dus Israëli zei destijds tegen, de, tegen zijn ambassadeur in Den Haag. The matter with the Dutch is giving too little and asking too much. Oh. The French, however, are with little consent, content. So slap on Dutch bottom stem <laughs> percent. Hoe vind je dat? Leuk, Ik heb een boek van quotations, Engelse quotations. Ja. Het Zeker mooi, quotations, ja. Ja. Ja. ja. Maar daar gaan we even ja. over nadenken, onder een stukje muziek. <laughs>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 the light, babe. Forget your foolish pride. There is a forest where everybody goes. There's a forest that everybody knows. Coffee-tasting toadstools flying in the air. When you catch the flavor, then you'll know that you are there riding. I'm mm -hmm. mm -hmm. There. You can even see rainbows sitting on trees up there. You can laugh, you can sing, you can jump, you can jump on air. Anything you want to do, you can do when you're there. You can dance, you the feel, you can taste all the beauty there. You can even see rainbows sitting on trees up there. Muziek, Pim. Dank je, ja. ja. Op, op, op wat voor muziek heb jij uh, geschaatst? Wat? Op wat voor muziek heb jij altijd geschaatst? Wat voor? Muziek. Muziek. muziek. Altijd uh, uh, ouvertures van uh, opera's. Eén was La Forza del Destino. Uh, andere was. Uh, ja, ik. Och, dat heb ik nou niet opgeschreven, Pim. Dat, ah, is, dat ja, is jammer, dat is. Uh, <laughs> dat, is uh, dat, <laughs> dat heb ik. mij fout. <laughs> ja. Geen goede organizer. Nee, huh? dat is zo jammer. <laughs> um, um, Franse chanson heb ik op. Le mort heb ik opgeschaatst. Oh. En Malakenia, Dat waren twee dansen. Le ja. mort, dat ging over de... Uh, de dat is... Uh, uh, had, ik, had mijn moeder een bruin kostuum gemaakt. Ja. Met één mouw. En aan de andere kant een, een lange handschoen had ik aan. Oh. En het schuinde erover had ze bladeren. Oh, kijk mijn vader die, die, die, die bladeren dit was eigenlijk voor de winkel voor de etalage natuurlijk ja je zei ja. Ja. Ja. Nou, dus op het was een heel leuk kostuum ah. ja. ja en blue violins had ze een blauw. mijn moeder maakte al mijn kostuums oké okay, wat knap ja, ja blue violins en malachietje was een Spaans kostuum dat heb ik naar de hand. Uh, in, uh, er is een, uh, iemand in het Gooi, die had een museumpje gemaakt. Oh ja, ja. Die heeft dat uh, daar hangt dat, uh, dat, kostuum. Echt waar? Ja. Dus er is een museum over, uh, over kunstrijden. Ja, ja, hij heet at uh, de boer. Maar ja. hij heeft, ik weet niet of hij nog leeft. Want hij had wat rare dingen op Wikipedia gezet. Ja. En ik wou hem bellen, maar het telefoon zit niet meer op de telefoon. Ja, want er is ook een website, hè? Kunstschaatshistorie of zo. Precies, ja. ja. nl. Ja, ja en daar, daar komen de gegevens vanuit de boer. Oké. Okay. Staat er. Ja. ja. En, uh, maar niet helemaal correct, nee. Niet, nou, was, maar dan want, uh, hij had geschreven dat ik met Sjoutje Dijkster... verschillende uh, wereldkampioenschappen. Dat is helemaal niet waar. Ja, een klein dingetje. Ja. Maar je moeder uh, maakte dus al je kleertjes. Wat zeg je? Je moeder maakte alle kleren. Mijn moeder maakte alle kleertjes. Zij was coupeuse. Oh, oké. Okay. Okay. Zij was van beroep coupeuse. Mijn grootvader, haar vader, was ook coupeur. Ja. En die was kleermaker in de Jordaan. Had ah. een, in de Rozen staat nou. een heel huis. En Zo. Op, ze, Zo. op de bovenste verdieping op de zolder foksten die kanaries en duiven. En daaronder o, zat je werkplaats. En duiven? Ja. En mijn moeder vertelde dat uh, zij werkte, dus voor hem. Ze was, was 18 toen ze coupeursdiploma deed. En toen kreeg ze dit diamantje. Oké. Okay. Dat, dat draag ik nu. Ja. En uh, ze mocht dus, uh, toen mocht ze met al die coupeurs, waar allemaal oude kerels, naar Parijs als prijs. Omdat okay. ze zo jong ja, ja. coupeur ja. werd. Maar mijn groot, grootvader zei, nee, je gaat niet met die oude kerels naar Parijs. Dan ga je met ze naar bed. Je gaat of bij mij komen werken of je kan voor jezelf beginnen. <laughs> nou, toen is ze voor hem gaan werken. En, uh, in de Jordaan dus. Ja. Hij had altijd jongens van de reclassering in dienst. Ja? Ja. Hij woonde tegenover in de Rozenstaat. Had hij het hele huis. En een keer toen was een duif die had een verstopte krop. Ja? Toen moest mijn moeder die duif vasthouden, sneed die krop open. Hij haalde die krop leeg en naaide hem weer dicht en de duif vloog weg. <lacht> <lacht> Alles! Dit is En ik kwam ook weer terug. Of? Ja, ik kwam ook weer terug. Zo. Ja. ja. <lacht> ja. hij kon goed fokte niet. En hij kon goed tapdansen. Ik heb hem nooit gekend helaas. Wat voor dansen? Tepdansen. Hij moet een hele leuke, maar hij is heel jong gestorven met ja. toen hij 60 was of iets dergelijks. Aan, aan pleuritis. Oh, ja, hij ja. Werkt, hij kreeg, ja. uh, kreeg longontsteking. En ja, die bleef doorwerken. Ja, kreeg hij pleuritus ja. En ja, in die tijd... Uh, Was dat is het einde vrouw? Nu, wat doe je met Canaris? Wat? Wat doe je met Canaris? Niks. Kanaries laten nee. zingen? Ja, dat is het enige. Gewoon in een kootje stoppen. Want ja. duiven komen iets bevoorstel ja, maar. Kijk wat hij met die kanaries deed. Canaries Ik nooit te peken? Ja, ja. ja. Het schijnt een hele grote hobby te zijn hoor. Dat ja, zeker. en zo. Er wordt veel ja. in verhandeld. Ja, ja. ja. Wow. Gaat er gaat ook veel geld in om duiven, nog meer ja. hè? Ja, de, de duiven natuurlijk. Die, die, die worden op, uh, dat is zo mooi, ja? die worden weggestuurd, die worden ergens naartoe gebracht en dan moeten ze terugvliegen. Ja. Ongelooflijk, ja. hoe ver die duiven kunnen vliegen. Ja. En hoe snel, ja. Ja, ja. en hoe snel, ongelooflijk. In de oorlog zijn ze ook gebruikt, hè? weet je dat? Nee. Ja, ja? ze gebruikten duiven voor het, uh, messages in de oorlog. Oké. Okay. Echt wel. Ja, toen had je nog geen internet, hè? Nee. Oh, Internet begon in de tachtige jaren. De ja, later nog. Ja. Nou ja, in de 80e, jaren, de ja. jarenbochten, 88 zo. Ja. Ik uh, had al heel vroeg een, een, een, een, een, was een soort laptop, maar het was eigenlijk een uh, glorified type machine, je kon er niks mee. Nee. nee. Maar nu woon je in uh, Zandvoort? In Zandvoort, heerlijk. Ja. Ja, heerlijk. Ik had nooit gedacht dat ik naar Zandvoort terug zou komen en, uh, en, en in mijn ouderlijk huis zou gaan wonen. En gelukkig zou zijn en het prettig zou vinden. Ja? Ja. Ik vind het heerlijk waar ik woon. En wat is er mooi aan Zandvoort? Mooi? Ja, het strand. Kom je daar wel eens? Nooit. Mijn knieën <laughs> willen niet. Oh, ja, ja dan is het moeilijk lopen. Veganische problemen. En hier in de tuin? Nou, ja, ik heb die grote tuin eromheen. Ja. Ik heb gisteren pas gemaaid. Ik was blij dat ik het nog kan. En uh, ja, het uh, heerlijk, uh, het weer. Ik heb een heerlijk huis waar je woont als je oud bent. Ja, zeker. Hoef je, je niet zoveel ja. meer. Nee, nee. Maar waar ken je tevreden. Pim eigenlijk van? Waar ken je Pim van? Van Britsje? Hij, hij is de voorzitter van onze Britsvereniging. Ja. Ja, laten we en, dat meteen even ja. aanpakken van, uh, Wil iemand nog komen Britsje Of Brits leren Meld je aan hè? Ja, Bij Lillie Stoppelmans ja. Nee, bij Pim Kroof nee. Nee. Niet bij mij Gezellige club Heel gezellige club Nou zeker, ja. woensdagavond en donderdagmiddag dus. ja. ja Maar Koor doet het nee, ook Nee, dinsdag ook Oh, ja, nu in de Ja, en ja, dan ja. de onofficiële club is er nog bij Korf uh, van... Korrenbroek, uh, ja. Maar die is op maandagmiddag, hè? Nee, dinsdag tegenwoordig. Oh, ja, ja. in de zomer inderdaad. Ja, in de zomer. Nou, ik weet niet of dat weer terug naar maandag gaat. Ik denk ik het uh, wel. Volgens mij gaat hij op vrijdagmiddag ook in uh, Huis in de Duinen. Uh, nee, oh ja, maar ook uh, nee, bij, uh, bij de HIF, bij de HIK ik ja daar niet meer, nee. Oh, nee, daar huis niet meer. In oh, mee huis in de Duinen gaan ja, ze doen. Oh naar huis in de Duinen gaan doen. Ja, Oké. Okay. Maar we wonen yes. inderdaad in een mooi dorp, hè? Absoluut, hm. prachtig ja, dorp. En je rijdt nee. nog steeds auto? Ik rijd nog steeds auto. Als ik geen, oh, ja, ik doe allemaal boodschappen met de auto. Ja? Ja. Ja, ik rijd niet meer op de snelweg. Als nee, je Als ja, ik moet, dan heb ik een hele goede vriend die me rijdt. Oh. Je gaat niet meer naar Griekenland toe of zo? Ik denk het niet, nee, nee? helaas niet. Helaas niet. Dat is, waar, ja. dat is waar eenmaal. ja. Eens houdt het op. Ik denk dat ik uh, ik kwam tot de conclusie: ik zit eigenlijk nooit in de put, ondanks dat ik alleen ben. Ja. Maar als ik in de put zit, kan duurt nooit lang. Dan bel ik mijn vriendin in Griekenland en dan kom ik er weer uit. Ik ah, ga nee, al niet alleen zitten kliezen. Nee. Ja. Nee. Dat wil je ook niet doen. Ja. Maar heb je nog uh, uh, wijze levenslessen voor onze luisteraars? Blijf positief. Ga niet zitten kniezen als je een probleem hebt. Uh, ik, uh, ja, dat is een levenshouding van me. Als ik een probleem heb, ga ik zitten en ga ik denken... wat kan ik eraan doen? Ja. Er is altijd wel iets aan te doen. En Tuurlijk. praat met iemand ja. erover. Ga niet in je eentje... Ja, als je introvert bent, is dat heel moeilijk... Ik ja. ben extra vet, ik praat met iedereen. <laughs> dat hebben we gemerkt, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ik, ja, ga niet in je eentjes, dat, dat, dat vind ik echt... Dat helpt niet. Ik, Maar aan ik kom tot de ja. conclusie dat ik positief geboren ben. Oh. Ik, gewoon, ja. Dat zit gewoon in me. Ja, ja. ja, ja daar kan dat, ik niks aan doen, nee. ik ben nu eenmaal zo. Ja, ik ben er zelf ook een positief ja. mens. Ik ja, zit ook precies. niet snel in de ja. put. Het is geen... Uh, nee is geen voorrecht, ik, ik ben gewoon zo. Ja. Het is niet nou ja, gelukkig? Ja, absoluut, want ik ben helemaal alleen nou. Ja. Dat is niet, uh, dat is toch lastig soms? Ja. Maar ah, je hebt nog Charlie, hè? Ik heb Charlie. Charlie. oh, dat is mijn Godsend. Ja? <laughs> absoluut. Ja, die kleine Charlie, hè? Ja. Hè? Huh? De kleine Charlie. De kleine ja, de Charlie. Charlie. Is de grote ja. Charlie en de kleine Charlie in <laughs> <Ja>. de studio. <laughs> Ongelofelijk Dat is het toeval, ja toch? Ja, Niet ja. raadsel. Ja. Ja, uh, maar er zijn veel honden die Charlie heten. Oh ik kom ja. Constant honden tegen die Charlie heten. Oh mijn, de een was Sweetie Pie, de ander Misty, um, nog een. Sweetie Pie. Sweetie Pie, ja. <laughs> Altijd Engelse namen. Ja, ik spreek wat Engels met de hond, omdat mijn eerste hond was uh, was Coekla, uh, Dat is de pop in het uh, in het uh, Nee, Koekel was een Siamese kat. Mijn eerste hond, hoe heette die ook weer? Oh ja. Die heette, oh, ik weet het nou niet meer, Wat is stom. Ik hoorde, ja. ja. ja. Stond. Nou, volgende het is Nou, vond ik het. was een Dalmatine. Ja. <laughs> ah, leuk. Ja. Een lieve ja. hond, dat is zo lief. Want ze zeiden, toen ik die hond kocht, de Dalmatines meestal... Uh, niet zulke aardige honden waren. Die dus in oh, Engeland. Ik was in Engeland. Hè, in ja. Engeland waren, maar deze hond was zo onwijs lief. Zo'n lief beest. Ja. Ongelooflijk. Nou ja, toen ik ging scheiden. Mijn man wou de hond niet. En hij wou mij niet. Nou ja, zo wie het. Hond mee. <Ja>. Doei. Volgend <lacht> leven. hey Lini hartstikke bedankt. We gaan afsluiten. Geen ons programma. En morgen week Bedankt voor ja. al je mooie en verhelderende verhalen. En een mooie levenslessen. Ja. Hartstikke ja. bedankt. En volgende week is uh, Pinde wel en ik niet. Nee, wat volgende want volgende week... Uh, hebben we de uh, race uh, radio ja. uitzending. Oh ja, dat is in ja, ja, ja. ja. En jij doet niet mee met de race uitzending? Nee, ik, ik weet niks zinnigs, te vragen nee. over auto's. Ik weet ook dat ze vier wielen hebben en een ik ben, stuur. Ik ben er één keer geweest, toen ik hier pas kwam wonen. Ik moest het een keer meegemaakt hebben, maar ik heb er echt niks mee. Hmm. Nee, nee, ik ook niet. Het lijkt me wel heel leuk om in zo'n auto te zitten. Want vroeger was ik dat wel een wel. Haal. Een duivel. Dat gaan ze me niet vragen. Van, nee. Wil jij die auto van dus Maxis even ja. in de garage ja, zetten? Dat is toch goed ook. Ja. Precies. <laughs> ik ben wel een stuk rustiger met autorijden geworden. Ja, dat ja, ik ook wel. Ja. Vroeger niet, nee? Huh? Vroeger was je echt een uh, wilde. <laughs> oh nou ja, ik... ik ik was geen bejaarder, laten we zo zeggen. Tien jaar geleden was ik geen bejaarde Nee, nee, nee. Ik was nee. de <laughs> 80. Ja, ja, ja. toch wel een beetje ja. rustig. Eh. Goed, nogmaals ja. bedankt. En hopelijk, eh, hoor we je nog een keertje. Ja. ja? Luisteraars bedankt. Tot Heel gezellig. <laughs> Dank je wel. Oké, okay. ik vond het ontzettend leuk. Nou. Spannend. Mooi. Always look on the bright side of life.